Op 19 november 2013 verschijnt bij de Advogroep een boek genaamd Bouwen aan Organisatie-identiteit van Tibor van Beckham, een eigentijds onderwerp waarbij wij vooral getriggerd werden ook door een tekst op de achterflap waarop Nanna Bos, Head of Global Branding van ING, onomvloersd stelt eindelijk een boek dat laat zien dat een merk te belangrijk is om alleen overgelaten te worden aan marketeers. Reden voor ons om eens te gaan bellen met de schrijver Tibor van Beckham om dit te verklaren. Tibor, goedemiddag. Goedemiddag Robin. Dat is nog een stevige taal op de achterkant van je boek. Hoezo? Sterke merken, dus zeg maar organisaties die in staat zijn duurzaam voorkeur te creëren... ...die worden alleen maar gebouwd door organisaties die sterke merken kunnen bouwen. En niet door marketeers die mooie filmpjes kunnen maken. En dat betekent eigenlijk dat we als we sterke merken willen bouwen en zeker sterke organisatiemerken willen bouwen, dat we veel meer moeten focussen op het vormgeven van de identiteit van de organisatie eh, dan dat we ons blind moeten staren op het creëren van het juiste imago eh, over onze organisatie. Dus merkvraagstukken zijn eigenlijk ook organisatievraagstukken? Ja, zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Ik denk dat merkvraagstukken steeds meer ook organisatievraagstukken worden, waarbij eh, organisaties, marketeers, eh, CEO's, Juist ook voor de uitdaging staan om um, een gedeeld relevant en onderscheidend handelingsperspectief uh, uh, te creëren voor de organisatie. Hè. Zeg maar een, ja, een idee over wie willen we zijn, waar staan we voor, uh, hoe creëren we onderscheid, waarin moeten we excelleren als organisatie, wat zijn de dingen die we belangrijk vinden. Um, een handelingsperspectief dat richting geeft aan de keuzes die organisaties maken. Oké, okay, daar heb je nu een boek over geschreven. Wat voor handvatten biedt dit boek? Nou, ik denk dat mijn boek heel goed duidelijk maakt enerzijds waarom merken en zo innig vervlochten zijn. Um, tegelijkertijd geeft het ook heel goed inzicht in organisatie identiteit en geeft het daarmee ook heel veel handvatten um, voor organisaties om ja, doelgericht en doelbewust vorm te geven aan de identiteit van een organisatie. En met name heb ik dat vervolgens uitgeweekt rondom een aantal thema's die heel centraal zijn voor, uh, voor marketeers. Uh, zoals positioneringsstrategie, dat betekent dus veel meer focus op het creëren van een gedeeld handelingsperspectief, wat relevant en onderscheidend is, dan focussen op het creëren van de juiste breinpositie. Nou, dat is ook voor merkportfolio-strategie, uh, over hoe je organisatie dan in moet richten. En ook nog een heel hoofdstuk gewijd aan hoe organisatie-identiteit te verankeren uh, en te veranderen is. Om terug te gaan naar het begin: marketeers mogen zich niet alleen bemoeien met merken. Wat moeten die dan gaan doen? Nou, ik denk dat het dus niet omgaat dat marketeers zich niet alleen met het merk moeten bemoeien, maar ze moeten zich, of we moeten ons beseffen, dat het bouwen van een merk een collectieve inspanning van de organisatie vergt. Ik denk wel dat marketeers en communicatiemensen, gezien hun achtergrond, in de positie zijn om een dergelijk proces te antomeren en ook te faciliteren en daar de organisatie bij te ondersteunen. Maar op het moment dat je het alleen iets maakt van de marketing en communicatieafdeling, dan zit je eigenlijk al in een heel oud paradigma uh, uh, te werken en dat is juist wat je niet moet doen. Is dit echt een onderwerp van deze tijd? Ja, uh, organisatieidentiteit en de focus daarop is, is absoluut een onderwerp van deze tijd. Enerzijds uh, omdat je gewoon heel duidelijk ziet dat de ambitie van organisaties op dit terrein uh, heel groot is. Er zijn heel veel organisaties die hiermee bezig gaan. Je ziet overigens tegelijkertijd uh, ook heel veel organisaties die nog niet zo goed weten hoe ze vorm aan moeten geven. Maar zeker in een tijd waarin transparantie, uh, authenticiteit uh, en stakeholder engagement steeds belangrijker onderwerpen worden, wordt het ook steeds meer van belang om een organisatie te bouwen die echt onderscheidende prestaties uh, weet neer te zetten, die gewaardeerd worden door de buitenwereld. Absoluut. Dankjewel voor het interview. Succes. Graag gedaan. Dankjewel. Bye.